Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm. Een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana naar de boeken van Sjurwal en Baleu. Dertiende deel. De Rijksmoordbrigade heeft weer een succesje gemaakt. Dankzij de programma-rechercheurs Beck en Kolberg uit Stockholm. En wat doen jullie? Jullie gaan al je hoed in het eten. Jullie gaan dwars liggen. Niemand is jullie wat dankbaar voor.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 Ik ben je man, Martin, zeg het maar, en ik zal het doen. Wij zijn toch die gozers van de Stockholmse moordbrigade. Wij kunnen toch geen moord ongestraft laten. Tenminste, niet zo'n ordinaire moord gepleegd door een gewone meneer. Ja, moorden in naam van de kroon en de wet, is wat anders. Dat zijn verantwoorde moorden, maar die heten ook heel anders. Ik bedoel, als je arme slotters het leven nagenoeg onmogelijk maakt... ...door bijvoorbeeld systematisch hun vakkenhuizen huizen te slopen. Maar ze niks anders aanbiedt, behalve een nieuwbouw met huren die ze nooit kunnen betalen. En als je doodleuk btw hebt op noodzakelijke levensmiddelen...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 Proficiat, Mr. Allright, dat was een intelligente vraag en u verdient dan ook een volledig antwoord. En let u maar niet op het klaarige gezicht van hoofdinspecteur Beck. De kronkel in zijn hersens doet hem gewoon een beetje zeer. Het gaat nooit over, maar ze zeggen dat het bent op de duur. Waar waren we gebleven, goeie heer God. Oh ja, juist. Dankzij onbetaalbare huren en extra belasting op noodzakelijke levensmiddelen, hebben wij de geschokte medemens zo ver gekregen dat hij in krotten leeft... En blij is met zijn dagelijkse dikke kattenvoer. En dan ga je te de lange duur aan dood. Net zo zeker als aan een touw om je nek. Maar je krepeert, terwijl je op de wachtlijst staat voor opname aan een keurige maagkwaal of een nette longontsteking. En wee je beenten beente als je je ellende probeert te verdrinken met een fles goedkope synthetische smeertroep die brutaal wijn wordt genoemd. Want dan loop je de kans om de zopende goed toevoerde smeres tegen te komen het salaris mede met jouw belastingcentjes betaald is.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 Zelf niet als het lang mooi weer is geweest en de grond redelijk droog is. Met de gewone auto wel. Maar niet met die kar van volken. Dat is één punt in Bengtsons voordeel. Goed dat je ons erop wijst, wel. Sorry voor die uitval van zijn leven. Ik krijg wel wat vaker op mijn heupen. En nooit zo vroeg op de avond. Ik ga maar een stevige borgen hebben, dat lijkt me best. Zijn. Gaat het met jou, Bowman? Ja, hallo. Nou, dan moest eigenlijk maar liever met elkaar praten. Nou, voor liever misschien allebei weg de wagen gaan. Ja, daar heb ik maling aan. Nodig je uit voor een bol. Oh, mag het andersom? We nodigen elkaar uit. Fantastisch. Oké. Wat <coughs> zijn we nu? Uh, twee grote bols. Wacht, dat zou ik helemaal vergeten. Sorry, Bowman. Hij om ik niet meer. Hij schiet me nou pas te binnen. Um, ja, wat kan ik dan nog even voor je bestellen? Ja, al, begrijp ik niet nou, uh, verkeerd. Ik vind het heel verstandig van jou dat je niet meer drinkt. Nee, persoonlijk heb vanavond een opkikker is die nodig. Zeg het maar. Uh, geen verdomd grote borrel. Eh. Een maatje, branden open. Nou, twee maatjes dan. Uh, doe er wat van die kleine granalen bij. Dat hapt zo heerlijk weg. Granalen zijn helaas op, meneer. Oh ja? Nou, dat is maar beter. Want ik ben ons het vermaak, Goed, meneer. Twee maatjes, branden al. <coughs> zo. Uh, ja. Uh, ik heb vaak het gevoel gehad dat we eens met elkaar zouden moeten praten...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 Twee maatjes, Branderwijn. Kijk eens, meneer, dat bleek het toch nog granaten te zijn. Hmm. Als u ze niet wil hebben, is het ook goed natuurlijk. Ik bedoel, met het oog op u voor... Ja, beste man, tot zo'n onvriendelijk gebaar ben ik heus niet in staat. Hoe zou ik zo'n attentie kunnen afwijzen, nietwaar? Nee, laat ze maar hier, hoor. Ja, je moet ze vooral niet verplicht. Maar... Nou, laten we er niet over reden, Twister. U kunt ze gerust hier laten. Van een paar onnozelige granaten is al mijn schema geen gevaar lopen. Ja, wilt, nou dan, post. <laughs> het post je wat gaan halen? Nou, nee, ik heb net gegeten. Ja. Ik dacht trouwens dat je ook nog kunt zitten daar. Nou, ja. Zou bij jou een uur geleden. Zijn Nou, je mag wel eens dus Gunnarsson zeggen, Dat Doet er niet zoveel meer toe. Nee, voor mij ben je ook een bommen. Ik zou juist wat vertellen. Je bent de eerste die het hoort. Ik hou er niet meer uit bij de politie. En het zal niet meer zo lang duren, denk ik. Je mag me citeren. Wat me gered heeft... is een fijne vrouw en twee leuke kinderen...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 Wat zijn we daar al? Wat oh. Verdomd het niet waar is, Bonman. Als je wilt, dan mag je elk woord dat ik gezegd heb opschrijven. Nee, ik dacht een donder. Nee, dan we een dat. Dat wil ik liever niet. Jij ja, redde mijn leven, verdomme. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Als jij even blijft. Nou ja, wat had ik dan moeten doen? Ik weet het niet. Zeg, ik heb trek en ijs met chocoladesaus. Ah, ik ben te dik, verdomme. Je dit niet, hè? Ja, jawel. Maar jij bent te mager. Misschien, maar soms voel ik me lekker. Best lekker. Omdat alles. Wat ik me nou altijd heb afgevraagd... Dat meisje. Waar het toen allemaal om ging. Ja. Ik eh, zie zelfs een foto nog vongen. Buitenopname. Ze heeft haar hoofd achterover en ze lacht. En dat blonde haar van de wappert in de wind. Ja, ga Louise. Ja, zo heet ze. Het, ja. het mooiste uit mijn leven. Ja, nu is ze getrouwd. Aardig bent, geloof ik. Twee kinderen, jongen en meisje. Verdomme. Verdomme. Had ik er niet over moeten beginnen? Ja, juist wel. Ik wil er graag over praten. Met een vriend. Oké, okay. we hebben de tijd. Dus laten we hier blijven zitten tot we eruit gegooid worden. Ja. Laten we kijken hoe lang het duurt voordat we onze straat opschoppen. Ober? <laughs> Ober? Obe!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 Eh, ...namen, de nationaliteiten, snelheid. Hij noteerde de schepen. Maar waarom dan? Ja, om, oude gewoonte, denk ik. Op het logboek. En zal even het gevoel hebben gehad dat hij... Eh, ...ja, dat hij weer op de brug stond. Ja. Hoe dan ook, hij noteerde drie namen. En dat heb ik gelijk laten uitzoeken. Die schepen kloppen. Het is... Klopt, zijn alibi, ja. Nou ja, veel verschil maakt het niet. Wij hebben de mooie naar al. Ja, maar nog wat anders. Terwijl zijn alibi dus klopt... ...en hij gereden heeft om te liegen... ...ontkent hij absoluut dat hij het afgelopen jaar nog bij Siegfried thuis is geweest. Nou, dan vraag ik me af, wie liefde dan eigenlijk? Hij of Bengtson? Waarom zou Bengtson hier om liggen, hè? Ja, dat is onwaarschijnlijk... Typerend. Bengtson is malende gek, hij er twee vrouwen... ...en jullie zitten hier af te vragen hoe het in godsnaam mogelijk is dat hij liegt. Bengtson sprak over een beige Volvo. Uh, Mort, en daar hadden we natuurlijk eerder naar moeten vragen... lijkt al jij al een saaf te hebben. En Bengtson kent Mort niet van gezicht. Conclusie...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 Ja. Wie dan wel? Onze duistere vriend Kai? Dat ligt voor de hand. Het is een veronderstelling. Maar we weten nog te weinig van zich, wie is mineraf? Alleen zijn voornaam, en dat hij met de ene Sissi is getrouwd. en een broer heeft. En die wil ik donderdags ontmoeten met uitzondering van de feestdagen. En eventueel dat hij een beige vol heeft. En verder? Ja, verder weten we niets. Hij wordt al eens gaan praten met eigen en voor dat hierom was hij werkte. Nou laten we hopen dat hij uh, iets meer te weten komt, anders is het hopeloos. Mooi, dan gaan we nou maar weer eens praten met onze oude vriend Volke Bengtson. Hm. Die heeft zich er overigens al helemaal bij neergelegd dat hij de dader is. Zo. Nee, maar uh, bekennen doet hij niet. Nee, dat zou pas goed giezelig worden als hij ook nog ging bekennen. Nou, de eigenaresse van die tieren vond Zichtblit een leuke meid. Flink opgewekt en betrouwbaar. En volgens haar hield ze het niet met andere mannen. Ook niet na een scheiding. Zo'n type was Zichtblit niet, zei ze. Maar uh, donderdags...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 Maar uh, waarom vraagt u dat allemaal, inspecteur? De gek die de vermoord heeft, is toch al gepakt? Waar dienen dan al die vragen voor? Die wil dat ik mijn onderzoekje maar verder beperkt tot, tot Benson. De zaak afronden, noemt hij dat. Ja. <laughs> In Trellebuy denken ze ook dat we niet goed bij ons hoofd zijn. Misschien wel terecht. Heb je nog met de collega's kunnen praten? Ja, dat mocht. Nou, die dachten een beetje anders over zich dan hun chefin. Ze vonden dat ze verband was en een heleboel op had. zat.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 Jij zou om te beginnen in het dorp eens kunnen navragen of. of iemand die bij Je Ge Volvo gezien heeft. Dat heb ik al lang gedaan. Niemand heeft hem of die auto ooit gezien. Volker Binksen is de enige. Hij is onze enige getuige dat die vent überhaupt bestaat. Heb je daar al eens bij stilgestaan? Ja, ze hebben in twijlbol gelijk. We maken ons goed belachelijk. Alweer, right, heer. Ja, mag ik uh, Martin Beck even? Ja, hij zit hier naast mij. Voor jou, Martin. Oh, ja. dank u wel. Ja.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 Heeft Colbert aan die order. Ja, die, uh, die boodschap. Zal ik doen, ja. Mooi. Dag. Dag. Nou, ik hoef dus in elk geval niet verder met Volker Bengtson. Dat is heel wat. Mm -hmm. Maar Jezus... Hammer, hoofd van een tactisch commando. Ja, is ja, wat is een tactisch commando eigenlijk? Lijkt wel een, een soort uh, militair korps. En uh, moet ik nou standaard beter naar Stockholm? En niet dat ik hier niet weg wil intussen, maar, maar die hammer, dat is me toch wat? Nou, is me die Pia's hoofd van iets dat ze een tactisch commando noemen. Fantastisch. Dat is, is dat een kalken man? Ga nou je boeltje pakken en dan pond erop. Lees bij dat je terug kunt naar moeder de vrouw. Hier word je alleen maar, maar dikker en chagrijnig en borstig. Uh, Oeh. Um, en jij? Ja. Nou, straks zat Rea ook nog terug. Zit je hier alleen met Volker Bengtson? Gelukkig heb ik ook nog oorricht. Ja, ja, ja, dat scheelt. veel, inderdaad. Nou, ga maar eens pakken. Zeg, let af even. Mm -hmm. eh, eens. Wat, eh, persoonlijk, wat denk je nou van Volker Benson? Hm? Eerlijk gezegd, dat hij onschuldig is. Hij is Knots, maar dit keer heeft hij niet gedaan. Wat denk jij, Martin? Well, ik geloof ook niet dat hij de dader is, maar... ik zo verdomde ondoorgrondelijk. Hm, dat mag je met recht zeggen. Maar goed, dat is nog verder jouw probleem.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 Jezus, nog toe. Dan krijgen we de poppen naar de dansen. Arme Lennart. Voor je het weet zit hij midden in de actie. Harde maatregelen. Dus ladingen vol met politiemensen... met kogelvrije vesten... met scherpschutters en traangasbommen. Hmm. Nou, ik hoop dat hij de tijd krijgt om erachter te komen... hoe dat schiet om te beginnen zijn werk zijn gang. Dan kan hij tenminste met een beetje overtuiging meedoen. Tja, en, en anders? Anders? knap die af. En goed. ik heb het al langs in aankomen. Ach, het is een wonder dat niet veel meer politiemensen afknappen. Vind je...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 Ja, een klein nee. Ja, laten we gaan. Kom, ik heb honger. Ja. La, la, la, la, la.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 Nou, je weet nou intussen dat die wagen van zijn volgens stolen was. Ja, dat wisten wij dus niet. Op dat, op dat moment tenminste. En wij konden niet weten dat ze net van een inbraak kwamen. Is dat alles wat gezegd hebt? Uh, nee. Nee, toen ze aan het schieten waren, toen zei hij lang iets. Uh, springende auto of iets dergelijks. En uh, ook nog een naam. Hmm. Dat zei je ook nog. Weet je die naam? Hè? Ja.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 ik heb je gehoord zeggen dat Gustav dood is. Is dat waar? Ja. Hij is vanochtend vroeg overleden. Hier aan het ziekenhuis. Ah, vreselijk. Jezus. Ja, dat is niet zo mooi. Ik heb hem helemaal niet gezien toen het gebeurde. Hij was ergens achter me. Hij moet het eerst geraakt nee, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Hij kwam net aanlopen toen jij die bandida doodgeschoten. Hij heeft de warm geslagen. En hij hield me. Maar hij was gewond. Ik kon je wel merken. ...is Gustav uh, dood. Ja. Uh, jullie zullen wel uitgeput zijn, maar... ...ik wou toch nog een paar vragen stellen, kan wel? Ah ja, maar... We. Heb je gezien of ze allebei schoten? Ja, maar... Ik weet alleen maar zeker dat die lange, donkere knul... ...op Emil en mij schoot, terwijl we op de grond lagen. En toen schoot ik hem neer. Maar daarna weet ik het niet meer. Nou, ik weet verder ook niet meer. Ik, uh, ik zag die vent in elkaar zakken... En toen hoorde hij vrij. Hmm. Dus jullie hebben allebei geen idee of die blonde knult schoot. Of dat hij zelfs maar een, een vuurwapen bij zich had. Nou, als hij er een had, dan heb ik hem niet gezien. Hoor niet gezien. Oké. Okay. Nou, nou jongens. Wat een gauw beter. Ja, dank u wel. Ja, bedankt. Ja, bedankt.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 Ik dat dat even ben ik ben zelfs blij om Gun van Larson terug te zien. Als je maar weet dat het niet wederzijds is. He, kom op, nou. Die duik zou toch al lang niet meer vol te houden zijn als we niet op elkaar konden terugvallen. Gespaar me dat soort misselijke sentimentaliteiten. Waar is die oude Martin Beck? Lekker in anders handelslub gebleven. Ik hoor gewoon dat die duiker van een vrouwmens bij zich rijdt. Van wie heb je dat gehoord? Laat jou niet aan je neus hangen. Is het een lekker stuk? Sinds die oude Martin Beck met dat magere grietje, weet je ook weer? Oh ja, Osse Torel. Nou, sinds je met dat viertpaling wel gekapt heeft als je niet te genieten. Nou, is het waar.